Planeteneter, door Julien van Romoorteren. Deel 12, hartstilstand. We hadden dus John Durham de commandant van het ruimtelab Beta 2 onder hypnose gebracht. Langs deze weg hoopte ik meer informatie te krijgen... omtrent de laatste ogenblikken dat Beta 2 in de ruimte was... en omtrent de terugkeer naar de aarde. John doorstond de proef redelijk goed. Hij vertelde hoe zijn bemanningsleden... Erika Blanke en Peter Landsgeer... in paniek waren nadat ze hun toevlucht hadden moeten nemen... tot de commandocapsule. Maar hij slaagde er al gauw in... en nog niemand werk te zetten zodat de krachttoer, de terugkeer naar de aarde, zonder de hulp van grondcontrole, zo goed mogelijk zou kunnen verlopen. De immense wrijvingshitte die de capsule bij de terugkeer in de aardse atmosfeer te verderken zou krijgen, kon wel opgevangen worden door het hitteschild, maar John was er lang niet zeker van hoe ze onder de juiste hoek de atmosfeer zouden binnenkomen. Als die hoek te stomp was, zou de capsule afketsen tegen de bovenste luchtlagen en voorgoed in het heelal verdwijnen. Was de hoek te scherp, dan kon de wrijving zitten, de capsule... en uiteraard alles wat erin was, verpulveren. Ja, iemand die het niet heeft meegemaakt kan daar heel nuchter over praten... maar ik kan mij de doodsangst van die drie mensen zo goed voorstellen. Zelfs de best getrainde astronaut is daar niet vrij van. Naarmate de hypnotische proef met John Vorderde... ...verdween het onbehagen dat mij bij de aanvang van het experiment beving... ...maar het ging toch niet helemaal weg... ...want ergens heel diep bleef in mij als het ware een rood lichtje branden. Waarom? Waarvoor? Wist ik het maar. We moeten nu naar beneden. We mogen niet langer meer wachten. Dat waren we nooit... Ik stoot de motoren af. Het is erop of eronder, hè? Stand by. En vlug wat. Wat, wat moet dat nou zo plotseling? Dat maak ik wel uit. Doe dan verdomme toch wat ik zeg. Weg met die motoren. Oké. Okay. Motoren afgestoten. Inhouden, John. En nu? De aarde. Wat kies je? De Noordpool? Of het diepste plekje van de stille oceaan? Hou je, jij, jij. Ik wil de naam van die oceaan nooit meer horen. Wat heeft die naam er dan met goeds aan mee te maken? Kouwe? Hij is daar. Op de bodem. Onder de bodem. graven naar het hart van de aarde. Het klokhuis van de appel. Klokhuis. Bek jij gek? Als jullie er nog niet meer ophouden, dan weet ik niet wat ik zal doen. Goed, goed. Pak ze de tijd genoeg. Zorg ervoor dat jullie zoveel mogelijk zuurstof krijgen. Erika, heb jij afstanden? Ik heb helemaal niets meer. Ik kom niet... toe. Van een snelestal. Ik klaar het wel. Veel te hoog, dat wordt, dat wordt een mooie brandstapel. Wat doet dat toch iets? We kunnen niks, niks doen. Ah, wachtje. Dalen. we? Gaan we? Ah, Lux, just... maak je Vervloekte planeet eter Worm in het klokhuis. Uitvreter. Vervloekt. Ik moet... Moet parachutes gebruiken. Uh, parachutes. Het is de rode knop, Groene parachutes. Uh, uh. Zijn polslag is weg. Wat zeg je? Zijn hart staat stil. Niet mogelijk. S7. Gita, waarschuw de reanimatie dienst. Alsjeblieft. Herbic. S7. Dank je. We moeten naar de reanimatie. Spoedbericht dat van Coxsee. Behandel kamer 12. Hartstilstand bij patiënt. Reanimatie. Spoedbericht Reageert van hij? Behandel kamer 12. Uh, hoe is zoiets nou mogelijk? Patiënt. Ik begrijp het niet. Het moet hem te veel geweest zijn. We halen hem door Ze komen eraan, dokter. Oh, God zij dank. Je weet het dus al. Natuurlijk weet ik het. Jullie hebben hem vermoord. Ja, dan loop je echt te hard van stapel, Erika. Ik weet echt niet wat je zo verstuurt maakt. Nee, weet u dat niet. John is waarschijnlijk vanzelf onder hypnose gekomen, is het niet? Erika, het moet je toch bekend zijn dat hypnose... een van de verworvenheden is van de moderne psychiatrie. Dan zie ik echt niet in wat jij ons trent te verwijten hebt. Jullie hebben het met John gedaan. En waarom zou hij dan een uitzondering maken op de algemene regel? Omdat hij het niet kan hebben. Dan weet jij meer dan ik.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 Erik, ik verzeker je, wij hebben helemaal niets abnormaals gedaan. We hebben gewoon John onder hypnose gebracht. We hebben hem laten vertellen wat er gebeurde van het ogenblik af waarop jullie je terugtrokken in de commandocapsule. Je begrijpt toch dat John mij zeer belangrijke gegevens verstrekt voor mijn eindrapport? Je weet toch dat dit rapport jullie geloofwaardigheid moet bewijzen? Jullie hadden niet nog eens door die hel te laten gaan. Goed, goed, goed, goed. Ik begrijp volkomen dat je overstuur bent. Maar John is oké. Okay. Hij knapt op in de reanimatieafdeling. Net voor je binnenkwam, kreeg ik bevredigende berichten door. Ach, kom, dokter. Nee, het is niet te laat voor hem. Erika, heb jij nou echt geen vertrouwen meer in mij? Hm? Ik ben bereid je de bandopname te laten horen. Ik wil met jou naar John toe gaan, zodat je zelf kunt overtuigen... wat kan ik nou nog meer voor je doen? Je bent definitief verknoeid, dokter Kimbal. Ben je bereid dan een allerlaatste keer te doen wat ik je vraag? Wat moet ik dan doen? Met mij een wandeling maken door het park, wat frisse lucht happen, een beetje babbelen... en daarna gaan we nog samen uit eten. Akkoord? Nee, dokter. Nou, goed, zeg jij het dan, maar. Ik heb niets meer te zeggen. Wat ga je dan doen? Er valt ook niets meer te doen. Je kunt, je kunt hier is. in elk geval niet... Ja, met Kimbal. Met Zeewans. Kun je zo vlug op komen? Het is erg vet. Wat is er gebeurd? Zo'n deur heeft het niet gehaald. luistert Naar het twaalfde deel van de Planeteneter, Hartstilstand. Rolverdeling: Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Dr. Walter Simons, Willy Ruis. John Doorn, Hans Veerman. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Erika Blanker, Marijke Merkens. Greta, Barbara Hofman. Technische Realisatie: Tom Prudon en Bram Hengeveld.